8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal hoort u meer van verslaggever Martijn van der Zanden. Hij is in het Bunderbos bij de zoektocht naar de Twee Broers uit Zeist. Waar het trouwens regent, we weten niet of dat de zoektocht bemoeilijkt, gaan we vragen. En onderzoeker Louis Bond van het UMC Utrecht is hier... over het onderzoek naar het RS-virus bij baby's. Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. De zoektocht naar de vermiste jongetjes Ruben en Julian is hervat. De politie en het korps mariniers kwamen het bunderbos bij Maastricht-Aachen Airport uit. Het zoeken werd gisteravond gestaakt toen het donker werd. Vannacht waren er volgens de politie geen nieuwe ontwikkelingen. De broertjes uit Zeist worden sinds maandagochtend vermist. Hun vader is dood aangetroffen in een recreatiegebied bij Doorn. Hij heeft zelfmoord gepleegd. En gisteren werd duidelijk dat hij maandagavond nog heeft gepind bij een tankstation in Neerbeek in Zuid-Limburg. Op bewakingsbeelden van het tankstation was te zien... dat de jongens op de achterbank van de auto zaten.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 En toen hebben we ons erin verdiept. En toen bleek dus ook dat eh, kinderen die voor een 33-week zwangerschapsduur krijgen... standaard het medicijn tegen het RS-virus geïnjecteerd. En eh, tussen de 33-weken en 36-37-weken of 37 weken niet. En wij hadden echt zoiets van, nou, wij wilden absoluut al meewerken... dat dat er door gaat komen. Dus dat is ook de reden geweest dat we mee hebben gewerkt aan het onderzoek. Bij een brand in een kledingfabriek in Bangladesh... zijn vannacht acht mensen omgekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Correspondent Kasper Thomas.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 Op Java hebben antiterreureenheden zeven vermoedelijke terroristen gedood. Dat gebeurde bij drie verschillende acties. Na een mislukte aanslag op de ambassade van Birma in Jakarta. Daarvoor werden afgelopen week twee moslim-extremisten opgepakt. Zegt correspondent Michel Maas. Deze groep die zou ervan verdacht worden dat ze wapens smokkelden vanuit de Filipijnen, waar ook uh, islamitische terreurcellen zitten. En die wapens die leveren ze dan aan uh, terreurgroepjes in Indonesië. En uh, ja, bij, deze bij deze overval vanochtend door de antiterreureenheid zijn op vijf plaatsen zijn, uh, groepjes opgerold. Bij het Franse eiland Réunion is een surfer doodgebeten door een haai. Volgens Franse media was hij op huwelijksreis op het eiland in de Indische Oceaan. Zijn kerstverse vrouw lag op het strand te zonnen toen de haai aanviel. Strandwachten haalden de surfer uit het water, maar konden hem niet meer redden. Volgens de lokale autoriteiten op Réunion was er gewaarschuwd voor gevaarlijk zwemwater. Dan is weer nog, de regen trekt geleidelijk naar het oosten weg. Het klaart flink op. Vanmiddag is het droog, er zijn zonnige perioden. Het wordt 13 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En wij gaan naar de verkeersinformatie, de ANWB. Is binnen John Bakker, goedemorgen? Goedemorgen Lara. Wat zie je op de weg? Nou, een afsluiting van de A20, de weghoek van Holland-Gouda. Die is in beide richtingen bij knooppunt Klein-Polderplein afgesloten na een ongeluk. Ook zijn de verbindingswegen vanaf de A20 naar de A13 richting Den Haag. En vanaf de A13 naar de A20 afgesloten. Verkeer tussen Hoek van Holland en Gouda kan dan ook beter omrijden via de Benelux tunnel en de Van Brienoordbrug. Goed, tot later. John Bakker houdt u uiteraard op de hoogte, mocht er verder wat gaande zijn op de Nederlandse wegen. En we praten u bij over de zoektocht naar de jongetjes in uh, de bossen bij uh, het vliegveld in Maastricht. Over? Meer dan twee minuten?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 En Marcel Ooster. Het is hemelvaartdag en ook de dag van de bekerfinale. Het was al eerder spannend tussen beide finalisten. 2-2 is het in Eindhoven bij PSV AZ. En vanavond gaat het dus tussen PSV en AZ om de beker. We kijken ernaar nou vooruit met oudspeler van beide clubs, Kenneth Pires. En er wordt dus weer gezocht in de bossen bij Elslo. <middels> De zoekactie naar de twee vermiste broertjes uit Zijst. Ruben en Julian, is hervat. Richt zich vanochtend weer op dat bos, Bunderbos bij Elslo. Daar is verslaggever Martijn van der Zande. Martijn, wat zie jij van die zoekactie? Nou ja, eigenlijk helemaal niet. Net als gisteravond. Toen zijn de, is Defensie wel via deze ingang het bos ingereden. Dus dat is wat we toen gezien hebben. Daarna hebben we ze ook niet meer gezien. Maar vandaag hebben ze voor een andere ingang gekozen. Dus hebben ze hier ook niet voorbij zien rijden. En ja, moeten we er maar van uitgaan dat ze inderdaad in dat bos hier achter bezig zijn. Het is een vrij dicht bos. Dus het is ook wel logisch dat we, dat we, dat we niks ervan kunnen zien. Hm. Dus jij weet ook niet of het met, met heel veel mankracht gebeurt? Nee, gisteren waren het uh, twee van die grote trucks waar, uh, waar marineers in zaten. Dus dat waren er enkele tientallen. Uh, ja, hoeveel dat er vandaag zijn, ik durf het eerlijk gezegd gewoon niet te zeggen. We weten het niet, we hebben ze zelf niet het bos in zien rijden. Goed, we gaan naar Bernard Jens van de politie Midden-Nederland. Martijn, dank je wel. Uh, meneer Jens, goeiemorgen opnieuw. Goedemorgen. De zoekactie, we horen het, is zojuist hervat. Gisterochtend begon die om 8 uh, uur. Stopte iets na tienen. Uh, waarom is er gisteravond eigenlijk pas om acht uur begonnen met die zoekactie? Nou, ik moet je voorstellen dat het een behoorlijke operatie is om iedereen daar uh, in Elslo te krijgen. Het zijn allemaal specialisten die van verschillende plekken in het land moeten komen. Ja, dat was enige logistieke uh, zeg maar, uh, organisatie. En dat maakte dat we pas om acht uur konden beginnen. Ja, want er is on ondertussen niet um, gekeken in dat gebied? Ik bedoel, ondertussen gekeken. We hebben het gebied al voor een deel uitgekant. Ja, ik bedoel eigenlijk voor acht uur gisteravond. Oh nee, we hebben daar wel met uh, speurhonden even gekeken. Maar ja, om, om de sporen niet te, uh, zeg maar, te vertrappen... en de specialisten echt het werk te kunnen laten doen... Uh, hebben we gewacht tot iedereen er was. En toen zijn we het bos ingegaan. Meneer Jent, met hoeveel mensen uh, wordt daar gezocht? En zijn al die specialisten dan nu ook weer vandaag daar aanwezig? Ja hoor, het is in principe dezelfde groep als die gisteravond gezocht heeft. Het zijn echt uh, tientallen uh, militairen de ME uh, en specialisten uh, in het zoeken van uh, sporen. Ja. En, en kunt u iets specifieker zijn, wat, wat, waar kijken ze vooral naar? Ja natuurlijk naar uh, de jongetjes, maar wat, wat, waar moeten ze vooral op letten? Nou u moet zich voorstellen die specialisten van onder andere het Kors Mariniers... die uh, zijn getraind om zeg maar, veranderingen in het landschap uh, te kunnen waarnemen... En of er iets uh, zeg maar, is weggehaald, iets, iets is weggekapt of, uh, of er in de grond iets gebeurd is. Uh, ze lopen ook met grondradar. Uh, dus ja, het zijn echt wel uh, mensen die goed weten of er uh, in het landschap iets veranderd is. Ja, dus dat zouden ook gewoon simpelweg voetsporen kunnen zijn, meneer Ja, het kan eigenlijk uh, van alles zijn. Mm. Uh, wat maar enigszins uh, nou ja, uh, anders is dan anders. Ja, um... De Telegraaf meldde vanochtend vroeg dat de vader van de twee broertjes... toch een afscheidsboodschap zou hebben achtergelaten... waardoor de politie is gaan zoeken bij Elslo. De Telegraaf heeft dat inmiddels ook weer weggehaald van de website. Dat klopt er dus niet? Nee, dat klopt wat ons betreft niet. Uh, in ieder geval uh, is er niets achtergebleven waaruit uh, wij op kunnen maken... Uh, waar de kinderen zouden zijn of wat er met de kinderen is gebeurd... en of er überhaupt iets achtergelaten is. Daar wil ik op dit moment even niks over zeggen. Hmm. Uh, waarom wilt u daar niets over zeggen? Nou ja, dat maakt deel uit uh, van het onderzoek waar we natuurlijk mee bezig zijn. Onze prioriteit ligt nu echt op het terugvinden uh, van de jongens. Maar uh, zeg maar, het slachtoffer heeft niets achtergelaten waaruit wij kunnen opmaken uh, wat er met die jongens gebeurd zou zijn of waar ze op dit moment zich zouden bevinden. Oké, okay, dus er is ook niets achtergelaten waaruit blijkt dat uh, de jongetjes uh, ergens zijn achtergelaten of dat er iets met die jongetjes gebeurd is. Nee, want als er, echt, uh, als er echt concrete informatie op dat uh, vlak zou zijn... dan zouden we natuurlijk meteen daarop uh, ja. gaan acteren. Ja. Maar iets heeft toch al die mensen nu naar Elslo gestuurd? Of, of zijn dat puur die beelden van die camera bij dat tankstation? Nee hoor, ik heb al eerder gezegd dat uh, er is bij de politie wel informatie binnengekomen. Uh, belangrijke informatie en dat heeft gemaakt dat wij nu in het gebied uh, daar aan het zoeken zijn. Hoe lastig is het om in dat gebied het Bunderbos uh, te zoeken? Want wij begrijpen dat het vrij uh, dicht bebost is. Ja, volgens de mensen die er verstand van hebben is het een lastig gebied om te doorzoeken. Dat is ook een van de redenen waarom we gisteravond gestopt zijn. In Doorn konden we dat met kunstlicht doen. Nou, dit is zo dicht bebost en het is met allerlei uh, watertjes en, en, en struikgewas dat uh, we ervoor gekozen hebben om niet gisteren verder te zoeken. Het kan ook niet echt met kunstlicht. Uh, dus ja, het is een moeilijk gebied om te doorzoeken, dat klopt. Worden er nog helikopters ingezet of misschien zelfs F-16's met, met grondcamera's? Nou, als dat nodig is, uh, heb ik ook al aangegeven, wij zullen alles uit de kast trekken om maar te zorgen dat we de kinderen zullen vinden. Dus als men het nodig acht om dat soort middelen in te zetten, zal dat zeker niet nalaten. Is het lastig om, uh, want u krijgt tips ook binnen, hè? Om, om die allemaal te verwerken? Ja, het is enorm veel werk. Maar ja goed, uh, aan de andere kant zijn we natuurlijk wel hartstikke blij dat heel veel mensen mee willen denken en ons informatie geven. Nou, tussen al die tips zitten best wel een aantal tips... Uh, die wat ons betreft best wel interessant zijn... om ze verder uit te reageren, ook daar gaan we vandaag uh, verder mee. En wat zijn dat voor tips? Mensen hebben ze gezien? Of, of waar moeten we dan aan denken? Ja, over de, kijk, de, de, de tips die variëren van uh, uh, steunbetuigingen... tot en met mensen die eventueel de jongens gezien hebben... of de auto hebben zien rijden, dat is heel divers. Maar mm. tussen die hele bulk met tips zitten een aantal tips. Daar kan ik nu inhoudelijk niet op ingaan. Maar nou, die vond ik best wel interessant om daar eens even wat dieper op in te gaan. En dat gaan we nog doen. En heeft u nog hoop op een goede afloop? Zolang de kinderen niet gevonden zijn, blijf ik echt hoop houden. Bernhard Jens van de Politie midden nederland Sterker met uw werk en als u nieuws heeft, dan horen we dat graag. Jazeker. Goedemorgen. Goedemorgen. 13 minuten over 8 is het inmiddels. Um, ja, er kunnen ieder jaar veel minder baby's met ademhalingsproblemen... in het ziekenhuis worden opgenomen als ze een bepaalde vaccinatie krijgen. Dat zegt een onderzoeksteam van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Uit hun onderzoek blijft, blijkt dat langdurig ademklachten bij te vroeg geboren baby's veel minder worden als je ze een bepaalde vaccinatie geeft. Onderzoeksleider Louis Bond is hier in onze studio. Welkom, meneer Bond. Goedemorgen. Om wat voor klachten hebben we het? Ja, um, ongeveer de helft van vroegeboren baby's... ontwikkelt regelmatig benauwdheidsklachten in het eerste levensjaar. Dat weten we. En wij hebben ontdekt dat ongeveer 61 procent... dus ruim de helft van deze klachten... kunnen worden voorkomen met een medicijn tegen het RS-virus. Het gaat om zogenaamde passieve immunisatie, antistoffen tegen het RS-virus... worden in de wintermaanden maandelijks toegediend. En daarmee hebben wij ontdekt... kunnen benauwdheidsklachten bij deze baby's worden voorkomen. Het klinkt zo simpel. Ja, het is ook ontzettend simpel. Dit medicijn is al jaren uh, beschikbaar. En wat wij wisten, was dat we daarmee ernstig RS-infecties kunnen voorkomen. Maar nu blijkt dat we daar ook mee benauwdheidsklachten... die veel langer duren dan de acute infectie kunnen voorkomen... Mm. Eigenlijk kunnen we het heel goed toelichten aan het verhaal... dat de ouders van Mirte om half acht voor de luisteraars hebben verteld. Zij werd eigenlijk iets te vroeg geboren, bij 35 weken, maar was verder gezond. En op de leeftijd van één maand werd zij benauwd. Zo benauwd dat zij moest worden opgenomen in het ziekenhuis... en alleen kon blijven leven door de zorg op onze intensive care... van het Wilhelmina kinderziekenhuis. Na twee zware weken kon zij naar huis, maar de problemen waren nog niet voorbij. Tot op de dag van vandaag is zij regelmatig benauwd... En wij vinden dus dat met het medicijn tegen het RS-virus... deze klachten kunnen worden voorkomen. Zij werd behandeld met placebo, een net mm -hmm. medicijn. De kinderen die in ons onderzoek het echte medicijn kregen... die werden niet op de intensive care opgenomen... en werden niet regelmatig dus benauwd. Dus meer te gaan dit medicijn krijgen? Nou, dit is eigenlijk alleen bedoeld voor kinderen in het eerste levensjaar. Okay. En daarna valt er eigenlijk niks meer uh, te verbeteren. Het is echt vaccinatie passieve immunisatie in het eerste levensjaar tegen het RS-virus. Dus voor meer te helaas komt het te laat. Maar zij heeft ontzettend kunnen bijdragen... dat andere kinderen hiervan kunnen profiteren. Maar meneer Bot, Lara zei het al, het, het klinkt zo simpel. Is het nooit eerder aangedurfd? Of, of waren er toch te veel onbekende zaken nog die meespeelden? Op dit moment wordt het toegediend aan kinderen in de eerste... Die, die worden geboren bij een zwangerschapsduur van 32 weken of minder. Dus we gebruiken het wel om de ernstige infecties door het RS-virus te voorkomen bij die groep kinderen... Maar we wisten nog niet dat de lange termijn-effecten... ook kunnen worden voorkomen. Zeg maar regelmatige benauwdheid. Daarvan dachten we, nou, die kinderen worden geboren met een kwetsbaarheid. En daar valt toch niks aan te doen. Maar dat blijkt helemaal niet juist te zijn. Dat RS-virus is echt de oorzaak van deze klachten... En door het RS-virus weg te nemen, neem je ontzettend veel luchtwegklachten weg... die ook gepaard gaan met verlies van kwaliteit van leven. En er gaan nogal wat kinderen, ook dan. u zegt het zelf al, over meer te... naar het ziekenhuis, hè, onder zeer kritische omstandigheden. Kinderen zijn helemaal in ademnood, euh, lopen zelfs soms blauw aan. We hoorden dat vanochtend ook. De ouders schrikken zich rot. Um, Lopen die kinderen ook veel complicaties op op dat, op dat soort momenten? Hebben ze bijvoorbeeld lang last nog van de longen? Ja, dat is, dat, is, dat is juist. Dus ongeveer 2000 kinderen wordt ieder jaar in het ziekenhuis opgenomen. Dus ongeveer 1 procent. 1 op de 100 kinderen die wordt geboren in Nederland wordt opgenomen. Bij kinderen die te vroeg worden geboren is dat percentage nog veel hoger. Ze zijn niet alleen ernstig ziek tijdens de infectie, maar ze houden jarenlang klachten van zeg maar, piepende ademhalingsklachten... tot en met astma op latere leeftijd. Ja. Wat we niet weten is of we, ook, of we ook astma kunnen voorkomen op deze manier. Daarvoor gaan we deze kinderen wat later nog eens een keertje onderzoeken. Ja. En dan kunnen we longfunctie ook bij deze kinderen meten. Want heeft dat dan te maken met de beperking van de longfunctie... op vroege leeftijd door dat, dat RS-virus of bent u zover nog niet? Absoluut. Wij dachten dat kinderen worden geboren met een slechte longfunctie... en daarom het RS-virus krijgen... Maar het omgekeerde blijkt juist te zijn. Het RS-virus maakt de longen kapot. Mm -hmm. En of we ook echt astma voorkomen, dat zou fantastisch zijn. Maar dat weten we nog niet en dat zullen we moeten gaan onderzoeken. Ja, daarvoor moet u natuurlijk wel een heel jong kind een medicijn geven. Is dat nog een probleem? Is dat, kan dat nog schadelijk zijn met andere complicaties? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Dit medicijn is helemaal veilig. Het is ook niet gericht tegen een, iets waar, tegen een menselijke cel, maar het is gericht tegen het virus. Dus het enige nadeel uh, voor het kind is de pijn op de plek waar de injectie plaatsvindt. Het gaat om vijf injecties, dus het is niet niks. Nee. Um, maar het heeft geen andere bijwerkingen, uh, niet op korte termijn en niet op lange termijn. Goed, Louis Bond, met Goed Nieuws, onderzoeksleider van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan, fijne dag. En wij gaan nog eventjes naar de weg. Sean Bakker, jij meldde al uh, de afsluiting van de A20. En er zijn natuurlijk ook wat wegwerkzaamheden hier en daar. Wat zie je daarvan terug op de weg? Ja, op de A20, hoek van Holland-Gouda, is de weg nog steeds in beide richtingen afgesloten bij Knooppunt Klein-Polderplein. Ook zijn er diverse verbindingswegen vanaf de A13 naar de A20 en vanaf de A20 naar de A13 richting Den Haag afgesloten. Hij heeft allemaal te maken met een ongeluk. Verkeer Hoek van Holland en Gouda kan dan ook beter omrijden. via de Benelux-tunnel en de Van Brie Ja, En bij de werkzaamheden op de A27 en bij de Koentunnel op de Ring van Amsterdam, de A10. Nou, daar zijn vooralsnog geen problemen. Eh, op de omleidingsroutes ook nog geen files. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. In de bekerfinale staan vanavond AZ en PSV tegenover elkaar in de Rotterdamse Kuip. Beide clubs kunnen een teleurstellend seizoen daarmee nog wel wat glans geven. Houtspeler Kenneth Perez heeft tijdens de loopbaan voor beide ploegen gespeeld en is nu aan de telefoon. Kenneth, goedemorgen. Goedemorgen. Voor welke club uh, wordt er gejuicht vanavond in Huizen Perez? <laughs> nou, ik zit in de stadion voor Eeris oh. Live. Uh, <laughs> moet ik hem uh, volgen? Dus. Uh, ja. Nee, ik hoop gewoon op, op, op een strijd tenminste. De laatste de twee wedstrijden in, in het lopende seizoen... was PSV hier een meester, 5-1 in Eindhoven en volgens mij 3-0 in Alkmaar. Maar geen wedstrijden. Dus uh, ik hoop in ieder geval dat het spannend wordt... dat het een strijd wordt uh, tot het einde. Ah, kom op. Je hebt, je hebt veel langer bij AZ gespeeld dan bij PSV. Ik kan me voorstellen dat je je hart wel bij PSV, bij AZ hebt liggen. Nee, Niet? ik ben een onafhankelijke <laughs> okay. analist. Nee, ja, dat kan. Dat kan. Ja, dat okay. ja. Maar wat is het verschil tussen die twee clubs? Nou ja, toen ik bij AZ voetbalde, was AZ natuurlijk niet, uh, nou, nog steeds niet een topclub. Uh, we hadden wel een topteam. En uh, PSW is natuurlijk jarenlang in, uh, in topclub, uh, dat staat wel, in, uh, degelijk, wel degelijk een verschil tussen de twee clubs. Het uh, is dus wel zo, ik heb maar een half jaar bij PSW gevoetbald, mm -hmm. dus uh, daar heb je natuurlijk minder mee. Het was ook een beetje heel rommelig, Ronald Koeman die me haalde ging halve weken weg. En AZ uh, heb ik zes uh, uh, en een half jaar gevoetbald, dus dat uh, schept wel een andere soort band, ja. Goed, nou laten we dan naar de wedstrijd kijken en naar de beide ploegen. Voor wie uh, schat je in, is het, is het eigenlijk de, de belangrijkste wedstrijd voor AZ of voor PSV toch? Nou, toch voor allebei. Ik, ik denk ook dat uh, als mensen zeggen dat, dat, dat de beker een troostprijs is, vind ik minachtend richting de, de beker. Het is toch een, voor een heleboel ploegen is het, een, uh, is het echt een, een, een, een goede prijs. Uh, omdat uh, heel veel uh, zoveel teams natuurlijk niet kampioen zeg maar. Drie of vier teams in Nederland die echt meedoet om, uh, om het kampioenschap. Dus uh, alleen PSW heeft het duidelijk uitgesproken waar ze voor gingen dit seizoen. En dan is het gevoel misschien wel eerder dat het een troostprijs is. Maar toch is het voor allebei uh, teams een, uh, ja, een hoofdprijs, uh, vind ik. Uh, stel voor dat PSW wint, zijn ze toch tweede. En de beker. Dus uh, ja, is, dat, is dat nou zo slecht? Hmm. Nee, nou ja, goed. Ja, we hadden het al even over met Tom en van het hekken. Dat het dat het natuurlijk wat pijnlijk is als je geen landskampioen wordt uh, en dan zegt dat dit ook een prijs is. Hè. De, de, de, de, je wil uiteindelijk toch het, het allerbelangrijkste ja. voor je club. Jawel, maar op een gegeven moment, op een gegeven moment is niet meer mogelijk. En dan, dan moet je voor de, voor de voor de. Eén na uh, hoogst haalbaar en dat is dan de, de beker. Het blijft toch een prijs. Ja, dat Ik grap, vind ja. Hem, uh, ja, het, is een, het is een van de twee prijzen. Als je niet de Jong-Grijfschaal meerekent, dat je kan winnen in Nederland. En als je een van de twee kunt pakken, nou, dan, dan doe je het ook redelijk goed. Ja. Maar PSV is dat behoorlijk in mineur. Zal, zal die club ja. zich weten te herpakken om dat vanavond dan toch nog eens vol in te gaan? Ja. Nou, ze hebben zich eigenlijk wel uh, herpakt weer. Eigenlijk toen de kampioensdruk er vanaf was, uh, toen uh, ging PSW pas uh, echt goed voetballen. Uh, en uh, dat het, bij AC was dat uit. Uh, en, uh, en dus, dus dat, uh, wat dat betreft uh, zit PSW wel, uh, Nou, nu was het even minder tegen NEC, uh, begreep ik. Heb ik niet gezien, ik was uh, ergens bij een andere wedstrijd. Um, dus, dus wat dat betreft heb ik wel uh, herpakt al uh, nadat de kampioenstress weg was eigenlijk. Hoe was het zelf voor jou om te winnen? Om die, om die schaal te winnen, de beker? Ja, nou ja, dat is altijd, ik, het is altijd leuk om, om een beker te winnen. Het is altijd wel een soort hulging en een feest uh, daarna. Het mm. is wel uiteraard zo dat het kampioenstress is vele malen belangrijker en, en leuker. En daar gaat het echt om. Alleen uh, wat ik net zei, ja, als je dat niet kan... En dat geldt voor een heleboel teams, ja, dan is dit wel uh, ook iets. Ja, het is ook een prijs, hè? Kenneth ja. Perez, dankjewel. Alsjeblieft. Emma Dreaming, Laura Veen en de Vibertones. We zijn niet aan het dromen. U bent uh, waarschijnlijk nu wel wakker, zo'n beetje, kan ik mij voorstellen. En uh, we zien ook dat heel veel Nederlanders gewoon aan het werk zijn vandaag. Wat dacht u van de Koninklijke Tichelaar? En onze eigen Mino Remmers, die uh, is daar druk aan het werk. Uh, Mino, je bent er omdat de Koninklijke Tichelaar stopt met het maken van traditioneel sieraardewerk. Uh, verdwijnt ja, die da, da, oude ambacht ja, dan ook? Ja, nee, daar gaan ze wel degelijk mee door, maar op een veel grotere schaal. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een stukje van Amsterdam Centraal in mijn hand. Is een heel klein tegeltje in een van de kisten hier. Vlak 956, radius 350. Het is een hele nieuwe fietstunnel die Koninklijke Tegelaar helemaal gaat betegelen. En daar komt dat ambacht wel degelijk in terug. Uh, ze hebben een nieuwe fabriek, iets aan de rand van het dorp. En daar laveert Benny met zijn heftruck voorzichtig tussen het keramiek door. Nooit wat laten vallen? Uh, bijna nooit. Bijna nooit. Wel eens een keer? Wel eens een keer. Dat het dan kapot in gruzelementen ligt dat je denkt, oh jee. Ja, dat komt, dat komt wel voor, ja. Dat komt wel voor. Maar heel, heel weinig dus. Uh... geen straf bij Tegelaar. Uh, hier niet, nee. nee. <laughs> dit is voor Londen, hè? Dit is voor Londen, ja. Zeker, ja. Ja, ja dit, uh, dit is een stoking van drie dagen. En omdat het lang moet bakken, want het is een groot stuk... moet het dus op Hemelvaartsdag van overgewisseld worden? Nou, het moet niet... Maar het, het, het is wel mooi. Dus, uh, zeker. Maar het is, on, het is on, onze taak. We hebben een storingsdienst. Vier, vier man, dus uh, één keer in de vier weken. Dus ja, en er valt dan wel eens een, een, een zondag tussen, zeg maar. Dus, uh... Zeg, ze stoppen met het traditionele werk, hè? Vandaag nog uitverkoop. Ja, ja, zeg... Jammer. Uh, nou, ik ben vroeger ook schilder geweest. Maar ik werk hier nu al een jaar of twintig hier, aan, aan deze kant. Dus uh, ja, jammer. Ja. Het is een nieuwe tijd. Dus, uh... Het bedrijf moet voortbestaan, dan moet je nieuwe, nieuwe keuzes maken. Zeker, zeker, zeker dat, ja. En als je dan zo werk voor Londen mag maken? Ja, dat is hartstikke mooi. Dan heb je de hele tijd een horloge op de heftruck liggen? Is dat nog belangrijk? Uh, nou, het is, voor, het is in zoverre voor mij belangrijk dat ik weet hoe lang, hoe lang ik erover doe, zeg maar. Want uh, ik, ik, ik heb thuis ook nog dingen te doen, dus ik oh, wel... zo, oh, het is niet zo dat de oven erom vraagt? Nee, nee, nee, helemaal. Ik denk dat is het geheim van de smit. Ja, geheim van de smit, ja, ja. Geheim van de oven. Nou, heel voorzichtig schuift Londen de oven in. Ja. Meneer Tigelaar, dat was een gebouw in Londen, die tegels. Hier liggen hier ook een paar op de grond van klei. Dat moet nog gebakken worden voor een deel. Uh, welk gebouw is dat? Nou, Dat is bij Canary Wharf. Dat is een soort bank, een keramische bank van een kunstenares... die een deel uitmaakt van een station. Ja. Ook een station, net als Amsterdam Centraal. Want, nou kunnen we zeggen, ja, dat zijn duizenden tegeltjes... voor die nieuwe fietsstunnel. Eind van het jaar moet die klaar zijn, onder Amsterdam CS door. En dan zie ik toch weer een traditioneel beeld van oude zels, ja, wat zijn het, galjoens? Zeegezicht noemen we dat. Ja. Het, is, het is eigenlijk een traditioneel tableau. Het is een tableau wat in het Rijksmuseum hangt, wat we ooit hebben gerestaureerd. En eigenlijk, dit project is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van wat we nu gaan doen en wat we deden. Dus we proberen heel erg werk te zoeken bij wat onze mensen kunnen, dus bij het ambacht. En Irma Boomontwerpster en Bentham Kraal architecten kwamen bij ons... om die fiets- en voetgangerstunnel onder het station te bekleden. Met 70.000 tegels, zo, handbeschilderd. En het schilderen daarvan is niet eens alleen zo ingewikkeld, maar het op volgorde houden. En straks in al deze kisten een puzzel. Ja, dat is een enorme puzzel. Nou, niks door elkaar gooien. Dus overal vanaf blijven is het devies. <lacht> Voorzichtig. <lacht> U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken. U kunt deze keer wel heel zuinig wegrijden.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 Misschien wel de beste krant van Nederland. Welkom bij de Office-gesprekken. Het gesprek over het gemak van Microsoft Office 365. Welkom. Hier aan tafel. Luc Kamperman, managing partner bij Veldhoen Company... een bedrijf dat organisaties helpt bij de overstap naar het nieuwe werken. Luc, wat is nou jouw uitleg van het begrip het nieuwe werken? Het nieuwe werken betekent voor organisaties met name een omslag in, in mindset... van opnieuw kijken naar hoe je je werkdag invult. En hoe groot is jullie organisatie? Uh, wij hebben 34 medewerkers, waarvan er 24 in Nederland zitten... Uh, 8 in Australië en 2 in Zweden. Dus. En dat jullie dus internationaal zijn, was dat ook een reden om over te stappen... op Microsoft Office 365? Dat heeft zeker meegeholpen in dat besluit. Als voorbeeld, we zijn vorige week een project in Riyadh begonnen in Saudi-Arabië. Dat gaan we doen ook met een lokale partner. Die lokale partner heeft geen hardware vanuit ons. Die werkt met de eigen spullen. Maar die willen we uiteraard wel zo snel mogelijk bijschakelen... door te ondersteunen vanuit de cloud... met dezelfde outlook en kalenderfunctionaliteit. En was geld ook nog een overweging om over te stappen? Absoluut. In plaats van een vaste out of pocket kosten te hebben... hebben we het nu gewoon met fees te maken op JABA. Ik hoor dat onze 90 seconden erop zitten. Luc, dank je wel voor dit gesprek. Het hele gesprek over samenwerken en het gemak van Microsoft Office 365... kunt u terugkijken op microsoft.nl slash gesprekken. Dat was het voor vandaag. Luister morgen weer. Zelfde zender, zelfde tijd. Graag tot dan. Dit is Radio 1. Half 9 geweest. Hoogste tijd voor het NOS-journaal. Jan van der Putten. In het Bunderbos bij Vliegveld Maastricht-Agen Airport... wordt opnieuw gezocht naar de vermiste broertjes Ruben en Julian politie en specialisten van het Korps Mariniers zoeken naar sporen. Volgens de politie is het een lastig gebied om te doorzoeken. Het is een dicht bos met watertjes en veel struikgewas. De kinderen zijn maandagavond voor het laatst gezien... op beelden van een bewakingscamera bij een tankstation. Ze zaten bij hun vader in de auto. De politie krijgt veel reacties van mensen die willen meedenken. En volgens de politie heeft de vader niets achtergelaten... waaruit blijkt waar de kinderen nu zijn. Op het hoogste punt van knooppunt Kleinpolderplein in Rotterdam... is een automobilist vanmorgen uit de bocht gevlogen... en tientallen meters lager neergekomen. Het slachtoffer bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De auto kwam van de A13 en reed in de richting van Gouda. En het voertuig schoot door onbekende oorzaak door de vangrail van de flyover... en landde uiteindelijk vlak naast de rivier de Schie. In Guatemala is een gevangenisstraf van 75 jaar geëist... tegen voormalig president Rios Mont. Mond wordt ervan beschuldigd dat hij verantwoordelijk is... voor de dood van bijna 1800 Indianen in de jaren 80. Mond was van maart 82 tot en met augustus 83 aan de macht. De openbare aanklager in Guatemala zei dat het legerbataljons waren... die de Indianen gedood hebben, maar die waren ondergeschikt aan mond. Op Java hebben antiterreureenheden zeven vermoedelijke terroristen gedood. Dat gebeurde bij drie verschillende acties na een mislukte aanslag op de ambassade van Birma in Jakarta. Daar werden afgelopen week twee moslim-extremisten opgepakt. Ze wilden een bomaanslag plegen op de ambassade van Birma vanwege recente aanvallen in dat land op moslims. En bij een brand in een kledingfabriek in Bangladesh zijn vannacht acht mensen omgekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De brand in de hoofdstad Dhaka komt twee weken na de ramp met een kledingfabriek in dezelfde stad. Dodental door het instorten van dat gebouw is inmiddels opgelopen tot boven de 900. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl: wolkenvelden trekken over het land. En alleen in de oostelijke provincies vallen er nog enkele buien. De buien trekken de komende uren naar Duitsland weg en dan blijft het de rest van de dag droog. Er komt ook meer ruimte voor de zon. Op dit moment schijnt de zon al af en toe in de westelijke helft van het land. En in de loop van de dag komen er steeds meer zonnige perioden. Vanmiddag dus best aangenaam weer. En dat alles dan bij temperaturen in het binnenland van zo'n 16 tot 18 graden. Aan zee en in het noordwestelijk kustgebied worden het 12 tot 15 graden. En dat komt door de zuidwestenwind die voert frisse lucht aan vanaf zee. De wind waait aan zee met windkracht 4 en in het binnenland neemt hij toe naar windkracht 3. Vanavond zijn er opklaringen, maar in de nacht neemt de bewolking toe en dan gaat het aan het einde van de nacht in het westen regenen. Dat gebied met regen en motregen trekt morgen overdag langzaam naar het oosten. Morgen hebben we dus te maken met veel bewolking, er is weinig ruimte voor de zon. De temperatuur levert een graadje in, wordt morgen zo'n 14 tot 17 graden en dat alles bij een stevige wind, want aan zee neemt hij toe naar windkracht 6. Verkeersinformatie Sean Bakker met wegafsluitingen en omleidingen. Ja, nog steeds de A20, Hoek van Holland Gouda. Die is in beide richtingen afgesloten bij knooppunt Kleinpolderplein na een ongeluk. Ook zijn er verbindingswegen vanaf de A20 naar de A13 richting Den Haag. En vanaf de A13 naar de A20 afgesloten. Verkeer tussen Hoek van Holland en Gouda moet dan ook uh, nog steeds omrijden. Via de Benelux tunnel en de Van Noordbrug. Over de grote brand in Alphen aan de Rijn hoort u over een minuut.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 Morgen het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Polen waren ze hoopvol over de winning van schaligas. Maar inmiddels spreken ze van een mislukt project. Hoort u zo meer over? We gaan eerst even naar Alfa aan de Rijn. Want in het centrum van die stad wordt een grote brand. En Paul Vrijtas van de Brandweer Hollands Midden is daarbij. Meneer Vrijters, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eens beschrijven hoe de situatie daar is? Op dit moment is de situatie uh, redelijk onder controle, uh, omdat we uh, juist ook uh, brandmeester hebben kunnen geven. Maar er is wel een tijd uh, sprake geweest van een, uh, van een zorgelijke toestand. Want hoe groot was de brand? Nou, we zijn om half zes uh, gealarmeerd door uh, een surveillerende politieeenheid die constateerde dat er een uh, vrijstaande woning in brand stond. Het uh, brandweer is massaal uitgerukt en we zijn er in eerste instantie uh, de eerste drie kwartier van uitgegaan dat er mogelijk nog een bewoonster in het pand aanwezig was. Uh, toen na drie kwartier uh, de mededeling kwam dat die mevrouw elders, uh, zich elders bevond, uh, zijn we ons gaan concentreren op, uh, op de brand zelf, op het uitmaken van de brand. Mm -hmm. En Was dat ge een gevaarlijke situatie, want het is immers in het centrum van Alfa aan de Rijn? Nou, het gaat om een vrijstaand uh, pand, uh, wat wel direct grenst aan de Juliana-brug. En dat is een doorgaande route in Alphen aan de Rijn. Uh, die uh, brug die is in ieder geval de komende twee uur nog, uh, nog afgesloten. Uh, er was geen sprake van uh, de kans op brandoverslag... maar wel erg veel hinder door, uh, door een enorme rookpluim die zich, uh, die zich uh, verspreidde. Hm. Meneer is wel opmerkelijk als het huis al een tijdje leeg staat... dat er brand uitbreekt. Heeft u al een idee van de oorzaak? Nee, daar zullen we in een later stadium zeker onderzoek naar gaan doen... maar op dit moment uh, heeft dat niet onze hoogste prioriteit... Paul Vrijters van de Brandweer Hollands Midden, hartelijk dank voor deze laatste informatie. Goed gedaan. Goedemorgen. Dan aan schaliegas in Polen. Het lijkt een grote belofte voor het land: schaliegas om daarmee het land voor de energievoorziening onafhankelijker te maken. Van met name Rusland. Verscheidene internationale bedrijven melden zich voor de winning van het gas. De plannen werden met veel bombariën en tromgeroffel gepresenteerd. Maar nu blijkt dat een groot Canadees bedrijf is afgehaakt en de hele gaswinning niet doorgaat. Correspondent Wouter Meijer weet meer. Wouter, waarom trekt dit bedrijf zich terug? Ja, omdat het tegenvalt. Het winnen van dat schadigas is erg duur. En veel boringen leveren niets op, of heel weinig. Dus intussen geloof men dat er veel minder van het schadigas in de bodem zit dan was aangenomen. Dat is een flinke tegenvaller. Dit bedrijf, Talisman uit Canada, is het tweede grote bedrijf dat zich nu terugtrekt. Eerder heeft ExxonMobil al besloten om te stoppen, ook om dezelfde reden. Van de 43 boorplaatsen in Polen die er zijn... is maar op 12 plekken, dus 1 op de 4 ongeveer, is gas gevonden. En tegelijkertijd zijn die bedrijven in Amerika gaan boren... in de Verenigde Staten, waar dat gas veel minder diep zit. En bij zo'n onzekere nieuwe techniek... beginnen ze dan liever op de makkelijke plaatsen en in eigen land. Er is nog een groot Amerikaans bedrijf bij betrokken... dat in Polen volgend jaar wil stoppen. Ja, en zonder die grote buitenlandse bedrijven redden ze het gewoon niet. In Polen zelf heeft niemand zoveel geld... dat ze een tijd lang zoveel miljoenen uit kunnen geven... om uh, proefboringen uit te voeren met een heel onzeker resultaat. Maar Wouter, hoe kan dat nou? Want Polen zet er helemaal in op dat schaliegas. Hè. Dit zou de economische ja. boost zijn voor de komende tijd. Hoe kun je dat nou zo verkeerd inschatten? Nou ja, het is heel moeilijk om in te schatten hoeveel van het gas er zit. Het zit op, moet je bedenken, 4000 tot 5000 meter diepte. Dus dat zijn ongelooflijke dieptes waar je in moet boren. En dat moet je ook echt doen voordat je erachter komt of het er echt zit. Uh, en de verwachtingen waren enorm. Uh, het zou zoveel van het gas in de bodem hebben. En het zou als een van de eerste landen in Europa dat op grote schaal gaan winnen. Dat was misschien ook gewoon wishful thinking. Uh, Polen wil graag onafhankelijker worden van steenkool. Daar halen ze nu het grootste deel van de energie uit. Dat is heel goedkoop, want Polen heeft veel eigen steenkool. Bij de Milieuregels van de EU dwingen Polen, net als de andere landen... om daarmee op te houden op de mijn. En men wil niet afhankelijker worden van Russisch gas en olie... want Rusland vertrouwt ze niet. Ze zijn altijd bang dat Moskou de energie inzet om politieke druk uit te oefenen. Dus dat schaliegas kwam ook echt als geroepen. Maar ja, het is nu steeds minder waarschijnlijk... dat dat echt een hele grote rol gaat spelen. Ja, je noemt al even de Europese milieuregels. Hier is uh, schaliegas natuurlijk zeer omstreden... vanwege de belastende effecten mogelijk op het milieu. Heeft dat ook in Polen gespeeld? Nou, het voordeel van Polen was juist dat er veel minder bezwaren zijn van de milieubeweging. Want die milieubeweging bestaat in Polen nog nauwelijks. Uh, milieu is echt iets wat, wat zeg maar uit Brussel komt... of wat uit Europa komt, dat soort regels. En in Nederland, zeker ook hier in Duitsland... zijn er enorme twijfels over dat schaliegas. Omdat je het op moet wekken door hele grote hoeveelheden... vloeistof met chemicaliën in de grond in te pompen. en ze helemaal niet zeker wat dat voor gevolgen heeft. Dus het leek er ook op dat Polen voor dat soort bedrijven... uit Amerika veel makkelijker was om daar te beginnen. Omdat het verzet daar nauwelijks een rol speelt. Hmm. Jij noemde al eventjes die uh, afhankelijkheid... Van van, van steenkool in Polen, de afhankelijkheid van bijvoorbeeld Rusland, die de Polen niet altijd als plezierig ervaren. Hoe gaat het nu verder met de energievoorziening in Polen? Want ja, ze willen natuurlijk niet dat gastoevoer naar Europa nog eens wordt afgesloten. Nee, dat is een kwestie van uh, aftellen eigenlijk. Hè. Van die steenkool moeten ze nou eenmaal af op termijn. Dus olie en gas moeten wel een grote rol gaan spelen. En ze gaan nu kijken hoe ze dat in ieder geval zo kunnen doen. Dat ze van verschillende landen afnemen. Zodat ze niet helemaal in de armen van Moskou worden gedreven. Er wordt ook langzamerhand wel begonnen met duurzame energie. Maar daar ligt Polen nog, uh, nog, nog maar aan het beginnen. Je ziet om heel weinig windmolens en zonnepanelen als je door Polen rijdt. En heel opmerkelijk, Polen wil aan de kernenergie. Het is nu nog een van de weinige grote landen in Europa zonder kerncentrale Er is er nu eentje gepland al aan de Oostzeekust. Die wordt de komende tijd uh, gebouwd waarschijnlijk. En dan kunnen er nog wel meer volgen in de komende tientallen jaren. Want ja, ze moet ergens de stroom vandaan halen. Vinden ze dat prettig in Duitsland? Dat vinden ze in Duitsland niet prettig... als die kerncentrale erg dichtbij komt wat nee. hij hier wil. Dus nou juist vanaf. Het is vanuit Duits perspectief een heel raar en bizar idee... dat er ook landen zijn die voor het eerst aan kernenergie beginnen. Goed. Wouter Meijer, dank je wel. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. VN-gezant voor Syrië, Lakda Brahimi, spreekt met lof over het Russisch-Amerikaanse initiatief... om te proberen het conflict in Syrië te beëindigen. Het is het eerste hoopvolle nieuws over Syrië in lange tijd, zegt Brahimi. Rusland en de Verenigde Staten hebben besloten dat er een grote conferentie moet komen... om te zoeken naar een politieke oplossing voor het conflict. Gaan we over praten met deskundige op het gebied van internationale diplomatie, Robert van der Roer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoopvol is Brahimi enigszins... Goed nieuws, ja. noemt, noemt hij dit. Ziet ja. u het ook als een mogelijk keerpunt? Nou, dat zijn alweer zware woorden. Ik denk dat we nog iets geduldiger moeten zijn. Uh, het, het gist wel. Absoluut, het gist met name aan de Amerikaanse kant. Uh, je ziet dat er nagedacht wordt over militaire opties. Moeten we de rebellen gaan bewapenen? En nu had je van de week de ontmoeting in Moskou... tussen minister van Buitenlandse Zaken Kerry... en zijn Russische ambtsgenoot Lavrov. En die kwam met dat plan voor, een, voor die conferentie. Dat zijn scenario's, maar hoe sluit je die twee scenario's op elkaar aan? Want voorlopig is er een padstelling op de grond. In, in, in Syrië, rebellen en, en een overheid staan tegenover elkaar. Die, die scenario's van militair eh, optreden, steunen en gaan onderhandelen, moeten op elkaar worden aangesloten. En dat is altijd in dit soort conflicten ja de grote handvraag, hoe doe je dat? Ja, want uh, er is weinig gemeenschappelijk zo lijkt... Hè? ook tussen de twee belangrijke spelers in deze Verenigde Staten en Rusland. Ze lijken vooral tegengestelde belangen te hebben als ja. het gaat om Syrië. Is, is er iets wat ze, wat ze delen? Nou ja, er zijn wel een paar, een paar raakvlakken. Ze willen allebei niet ingrijpen. De Russen dat, willen dat sowieso niet, omdat ze daar uh, ja, historisch tegen zijn. Ze zijn non-interventionistisch. Amerikanen zijn na twee mislukte oorlogen in Afghanistan en Irak oorlogsmoe. Ze willen eigenlijk niks. Maar niks doen is geen optie meer, want de, beelden, de gruwelijke beelden blijven toch komen dus Obama moet iets en nou ja dan uh, kijk je ook uh, ja naar je invloed wat is je gezag in de regio en dat dat dat is ook een gemeenschappelijk punt de raar, de de positie het, het het aanzien van Rusland en Amerika in die regio staat ook onder druk nou dan ook nog het gevaar van de verspreiding van wapens en agressie dat wil je dus ook intomen dus daar de, ze moeten iets en het is contrekeur het is met grote tegenzin dat zie je ook daarom duurt het ook zo lang maar zijn het nou die afschuwelijke beelden? Of, of is het het feit dat het nu zich toch echt aan het uitbreiden is over de hele regio? Israël bemoeit ja. zich ermee natuurlijk. Ja, uh, Libanon, dat... Turkije, Irak. Ja, ja ik, moet, uh, ik moet denken aan, een, uh, aan de uitspraak van Richard Holbrooke, de onderhandelaar in Bosnië. Die uh, heeft ooit tegen mij eens een keer in een interview gezegd... Uh, wie aan het uh, begin van een conflict niet ingrijpt, moet later alsnog ingrijpen... en dan tegen een veel hogere prijs. En dat zie je hier eigenlijk ook gebeuren. Het, de, de containment, zeg maar het intomen van het conflict, dat, dat lukt niet. Israël heeft, ja, heeft ook nu meegedaan. En de, de, de gevaar van de herhaling zit erin. Iran uh, houdt zich ook niet rustig. Dus je moet iets doen. Maar hoe? Een uh, no-fly-zone, zoals in Libië, is niet, uh, ligt niet voor de hand. Wat zullen de Russen en de Chinezen weer tegenhouden in de veiligheidsraad? Dus ja, je moet kijken naar die kleine openingen. Ze mm. zijn er misschien wel. Ja, een plan van vorig jaar voor een interimregering wordt weer opgepakt. Hè. Heeft ja. dat enige kans van slagen? Want we horen toch ook Kerry zeggen bijvoorbeeld dat hij uh, het niet voor zich ziet... dat Assad, die zoveel op zijn geweten heeft, uh, jouw regering gaat leiden. Absoluut. Dat was ook overigens de grote open... De blinde vlek in, dat, uh, in die zogeheten Geneva Agreement, in de juni, uh, in de zomer nog opgete opge ja, opgetekend door Kofi Annan. Uh, wat gebeurt er met Assad? Dat, werd, dat vraagstuk werd niet opgelost. En dat is nu wel de, de handvraag voor de Russen: laten ze Assad, die ze tot nu toe steeds gesteund hebben, alsnog vallen. En laten de Amerikanen, die hem al eigenlijk al hadden afgeschreven, hebben, alsnog zitten. Kijk, wat cruciaal is voor het welslagen van dit hele proces, is, zeker als het gaat om een vredesconferentie, is dat onderhandelende partijen toegeven... wij hebben dit niet gewonnen. Zowel de regering als de rebellen. En twee, wij erkennen dat we hulp van buitenaf nodig hebben. Nou ja, zover zijn we nog niet dat die twee erkenningen eraan komen. Nee. Nou ja, laten we kijken wat misschien wel mogelijk is. Want die internationale conferentie dan, is dan waarschijnlijk in juni. Ja. Ze zullen tot iets gemeenschappelijks moeten komen. De grootmachten, de mensen die zich ermee bemoeien. Waar ziet u die gemeenschappelijkheid? Puur in het indammen van het conflict? Ja, kijk, ik denk dat je in deze fase is een wapenstilstand. Nou, dat is al bijna een feest. Een diplomatiek feest. Want uh, dat is vorig jaar grandioos mislukt. Weet u er misschien nog wel van een jaar geleden met Kofi Annan dat dat bestand hield nog geen dagstand. Als je dat nu voor elkaar zou kunnen krijgen, dan, uh, nou, dan heb je echt een doorbraak. Maar uh, of dat er komt, is maar zeer de vraag. De rebellen zijn ongelooflijk verdeeld. Dat is ook het grote verschil met Libië. De oppositie is niet, spreekt niet met één mond. De, de, ja, er is niet een overgangsregering, zelfs niet het zicht erop. De, de kandidaten komen allemaal uit het buitenland. Nou ja, we zien nu in Libië hoe, hoe dat eigenlijk mislukt. Dus wat dat betreft is het voorbeeld van nabij niet goed. Een bestand is op dit moment het, het, ja, het minimale. En dan kun je van daaruit rustig gaan verder zoeken. Maar ja, ik zou daar toch voor grote bescheidenheid en voorzichtigheid pleiten. Ja, nou, u bent nog niet zo optimistisch, meneer nee. van De Roer. En ik vrees dat wij elkaar nog gaan spreken okay. de komende tijd. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Ja. Er zijn nog heel veel mensen, volgens mij, rustig aan het ontbijten thuis met de familie... of liggen nog lekker in bed, want het is helemaal niet druk, hè? Op de weg, John Bakker. Nee, nee druk is het in ieder geval niet. Uh, weinig verkeer op de Nederlandse wegen. Maar ja, het beetje verkeer wat bij Rotterdam rijdt, dat heeft wel een probleem. Want op de A20-hoek van Holland-Gouda... is de weg in beide richtingen bij knooppunt Klein polderplein nog altijd afgesloten na een ongeluk. Ook zijn er verbindingswegen vanaf de A20 naar de A13... en vanaf de A13 naar de A20... Nog steeds helemaal afgesloten. Verkeer tussen Hoek van Holland en Gouda moet dan ook omrijden via de Benelux Tunnel en de Van Brie Noordbrug. Of oh, vanochtend, is maar eens lekker douchen in de badkamer betegeld met uh, Makkumse tegeltjes. Kan dat eigenlijk? Ja. Mijn no zijn die ook voor privégebruik uh, te kopen of moet je dan echt een fietstunnel hebben? Of jij tegen. Nee, nou ja, dat is wel een hele kleine oplage tegenwoordig hè, om, om jouw badkamer te laten oh, betegelen. Ik kent mijn badkamer ja. nog niet. Oh, is die zo groot dan? Nee, show, show, show, uit. show. <laughs> ja, nee, die is echt heel klein. <laughs> nee, ze maken een bijzonder... bijzonder. Ja, het is, uh, uh, China zelfs, zijn opdracht heeft China, ja, Engeland... Engeland is voor ons nu heel belangrijk, Londen met name... maar inderdaad China, Qatar, Verenigde Staten, Canada... Ze weten ons zo langzamerhand, architect althans, goed te vinden. Hoe komt dat dat uh, China makkum weet te vinden? Want het is de klei die het hem doet. Maar daar maken jullie deze werken niet meer van. Dat was vroeger de klei, Daarom zit het in makkum. Ja, ja, precies. Die klei die was hier voorhanden. En net, net zo goed als het, het transport van producten hier vanavond. We liggen aan de kust. Maar nu is het zo dat... Uh... Ja, we hebben zo langzaam, doordat we restauraties hebben gedaan, al heel lang... dus het raadhuis in Hilversum, dan al die tegels die, waarmee dat gebouw bekleed was... en die versleten waren of kapot gevroren waren... dan werd ons gevraagd, kan het namaken zonder dat je een recept weet... zonder dat je weet hoe het is gestookt, je wist eigenlijk niks. Daar hebben we een enorme kennis mee opgebouwd... en die zijn we nu gaan aanbieden aan hedendaagse architecten. En er is bij een bepaalde groep architecten die wat meer experimenteert... en die ook vaak gebouwen uh, bezig is met gebouwen zoals musea of theaters... die wat meer in het oog mogen springen... Ja, die zijn erin geïnteresseerd. Dus die herkennen eigenlijk een soort nieuwsgierigheid bij ons... die ze zelf ook hebben. Die houden van ontwikkelen. En dat houden wij ook van. We staan nu in het laboratorium, want bijvoorbeeld hier een studentenhuis... ook een heel apart, een studentenhuis. Daar zou je niet gelijk denken, daar gaat een heel bijzonder keramiek tegenaan. Jawel, ik weet niet waar dit staat. Dit staat in Utrecht, in de Uithof. Dat staat er nog niet. Dit is van onder... Kom Maar dit komt er. Maar dat, ja. dat komen blauwe tegels, Maar dat, niet één tegel is hetzelfde. Nee, en dat is nou precies de reden waarom ze bij ons komen. Kijk, wij hebben geen standaard assortiment producten. We hebben gewoon die kennis in huis. Die wordt aangesproken, dus we zijn een bedrijf wat dingen mogelijk maakt. Architekt... Elke tegel heeft een andere variatie in kleur. Ja, dus het is een instabiele glazuur, noemen we dat. Dus die reageert nog in de oven. En het is maar net of het plekje warm is of koud in de oven. En dan, dan krijg je dus een heel genuanceerd gevarieerd... Donkerblauw, iets lichter. Ja, ja, ja elk, het is, op een natuurlijke manier varieert het. Dus je krijgt een soort huid. Ja, zwollen. Uh, hoe heet het ook weer? Het Museum de Fundatie. Krijgt een soort, ja, wat is het? Een platgeslagen uh, bal, uh, rugbybal. Helemaal betegeld, ook met die blauw glinsterende tegels. Ja, dat is van Hubert-Jan de uh, architect. En dat, is, die, dat museum moest uitbreiden, kon geen kant op. Dus die hebben een bol, platgeslagen rugbybal, platgezegd. Uh, Over op dat gebouw komt ja. het, heel apart. Ja, en dat, wordt helemaal, dat hebben we ook aangenomen. Omstreden bijna ongetwijfeld onstreden. Ja. En iets wat u heel graag, dat wordt een beetje de toekomst... wat u heel graag binnen wilt hebben, dat, dat hangt hiernaast? Ja, dat is een heel groot gebouw. Je ziet een gebouw dat eigenlijk over een bestaand gebouw is gebouwd. Dat is het National Music Center in Calgary. En dat zijn we nu uh, met de laatste monsters bezig. En dat ziet er goed uit. Dat werk gaan we zeer waarschijnlijk krijgen. Het zijn allemaal prototypes die u maakt? Ja, elke keer. Het is heel vaak zo. Dan zijn we klaar met de opdracht. Dan denken we, nou, nu weten we hoe het moet. Voor de volgende keer, die nooit komt. Want dan wordt er weer iets anders gevraagd. Ja. En dus verdwijnt het traditionele aardewerk. Het roer moet om, koninklijke tegelaar, Maar het blijft wel degelijk een koninklijk bedrijf. Het blijft wel degelijk glazuur. Het blijft wel degelijk ambachtswerk. En Marcel, als jij iets instabiels wil... <laughs> dan moet je maar eventjes naar Makkum rijden, denk iets, ik. Iets en die tegels op, de, op het museum die zitten er nog niet op, hè? Ik, ik welke? Welke tegels? Nee, ja, op De volop nee, bedoel je? Ja, want ik nee, zie dat, die bol iedere dag. Ik woon daar vlakbij. Het is een mooie ja, bol. Nee, grote bowl. gaat, bekleed worden, gaat ah, bekleed worden. Er liggen al heel veel stukjes klaar hier. Het is een enorme puzzel, wordt het. Zeer benieuwd. nog Remmers. Het is uh, acht minuten voor negen. We gaan naar de Engelse power- en Britpopgroep Dodgy. We hadden succes in de jaren negentig met uh, staying out for the summer... en met Good Enough. maar goed genoeg hoor, voor ons. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Alle Nederlandse nieuwswebsites brengen verhalen over de vermiste broertjes uit Zeist. Omroep Brabant meldt dat zo'n 30 landmachtmilitairen inmiddels weer zijn begonnen met zoeken. Samen met speciale speurders van het Korps Mariniers kammen ze het Bundelbos bij het Limburgse Elslo uit. Op deze hemelvaartsdag is het nieuws over het tekort aan babyvoeding in Nederland doorgedrongen tot de BBC. Op de website is een artikel geschreven over de Nederlandse regering gaat bekijken hoe de illegale invoer van babymelkpoeder in China aan te pakken is. Net als in Nederland is er in Hongkong, Australië en Engeland... een limiet op het kopen van pakken babyvoeding. Een opvallend Syrisch verhaal staat in The Guardian. Steeds meer opstandelingen van het Vrije Syrische leger... zouden overlopen naar de islamitische organisatie Jabhat al-Nusra. Deze organisatie wordt gelinkt aan Al-Qaeda... en deze militairen staan bekend als de best gefinancierde, gemotiveerde... en bewapende militairen die vechten tegen Assad. Pvda-leider Diederik Sansson was gisteravond in Groningen om de omstreden plannen om illegaliteit strafbaar te stellen te verdedigen. Plan van de VVD ligt bij de Pvda-leden zeer gevoelig. VVD-leider Halbe Zelstra zei eerder dat een gesprek hierover altijd mogelijk is. Maar Samson gaf gisteren aan dat hij daar weinig voor voelt. Het is mooi, maar niet gratis. Als wij nu de strafbaarstelling van tafel willen, dan heeft de VVD de prijs al bepaald. En dan kunnen we zomaar 250 miljoen voor bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking kwijtraken aan defensie. Meer daarover in het Dagblad van het Noorden. Tot slot nog een bizar ongeval op Hawaii. Er is een helikopter neergestort eh, midden in een drukke straat. De motor van het toestel ging sputteren. En daarna verloor de helikopter snel hoogte. Volgens de brandweer is het een mirakel dat er geen slachtoffers zijn gevallen. Nou, ook een bizar ongeluk eh, in Nederland. Vanochtend bij Rotterdam hoort u eh, zo dadelijk meer over.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 Oké, okay, soms beperkt het zich tot het meenemen van een laptopje. Maar misschien is het wel een stuk geraffineerder. Een van uw mensen die pallets tegelijk afvoert bijvoorbeeld. Kies voor Hofman Bedrijfsrecherche. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Hofman Bedrijfsrecherche vindt u op fraude.nl Ook logisch, yourhosting.com. Helaas was iemand ons al voor. Zorg dat het jou niet gebeurt.